De politie heeft onderzoek gedaan in het bos waar de man is beschoten en ook wordt de auto van de advocaat onderzocht. De dader zou na het incident zijn gevlucht op een fiets. De advocaat werkt bij een kantoor in Walre waar de Fiat vorig jaar een inval deed. De advocaat werd verdacht van valsheid in geschriften en faillissementsfraude, maar is niet vervolgd. De politie in Den Bosch heeft een man neergeschoten bij een achtervolging. Rond zeven uur vanavond wilden agenten de auto van de man doorzoeken op drugs. Hij kreeg een stopteken, maar gingen vandoor. De politie zette de achtervolging in en daarbij zijn ook schoten gelost. Uiteindelijk vloor de man de macht over het stuur en reed frontaal tegen de muur van een kerk. Volgens de politie had de auto een buitenlands kenteken. Welke nationaliteit de bestuurder heeft is nog niet duidelijk. De man is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Een vrouw die ook in de auto zat is aangehouden. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het weer, vanavond en vannacht, vriest het licht tot matig. Morgen overdag blijft het vrij koud winterweer. Zonnige perioden worden afgewisseld door bewolking en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. In het weekend gaat het sneeuwen.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 Vanavondje Europa League op Radio 1. U hoort alle rangen en standen van de 16 wedstrijden van vanavond. En de grote verrassing is al geweest. Dat gebeurde in wedstrijd 1. De bekerhouder Atletico Madrid is uitgeschakeld in Rusland bij Rubin Kazan. Won. Atletico won nog wel vanavond met 1-0. Maar het had thuis met 2-0 verloren. En ligt er dus uit niet naar de laatste 16. Zometeen horen we of dat Ajax wel lukt. Dan het vervolg. De tweede helft van Steaua tegen Ajax. Ruststand 1-0.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 de IJslandse band of Monsters and Men met Little Talks. De Nederlandse ruiter-equipe heeft de eerste wedstrijd... in de Nations Cup 2013 gewonnen. Erik van der Vleuten, Aniek Poels, Frank Schuttert en Michael van der Vleuten... versloegen bij de seizoensopening in Abu Dhabi... de ploegen van Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. debutant Schuttert, die vorige maand nog tijdens Jumping Amsterdam... de verrassende winnaar nou was van de grote prijs, was twee keer foutloos. Juan Martín Del Potro, de Argentijnse tennisser... heeft met de nodige moeite de kwartfinales bereikt van het toernooi in Marseille. Hij won nog Rotterdam afgelopen week. In de Zuid-Franse havenstad is hij als tweede geplaatst. Hij verloor tegen de Fransman Michael Laudra de eerste set... en wist zich daarna maar ten nood te redden. Het eindigde uiteindelijk in 3-6, 7-6 en 7-5. Dat maakt het al bijna tien over tien. Door een lange blessurebehandeling begint de tweede helft... laat van Steaua Boekarest tegen Ajax Rustand 1-0. We gaan terug naar Bas Tiggler en die Houtkamp. Ja, de tweede helft staat op punt van beginnen. Ajax mag aftrappen... Ja, belangrijke 45 minuten voor Europa. In ieder geval voor het voortbestaan van Ajax in Europa. We staan nog aan de goede kant. 1-0 achter hier in Boekarest. Na de 2-0 overwinning vorige week. betekent dat je nog altijd goed staat. Maar Ajax zal geconcentreerd moeten blijven. En niet die paar foutjes moeten maken die ze in de eerste helft wel maakten. Door ongeconcentreerd te zijn. Onder andere Van Rijn. Die stond te pitten bij het doelpunt. En Vermeer die een bal oppakt. Een terugspeelbal waardoor er gevaar kwam. Uh, nu heeft Ajax balbezit aan de rechterkant van het veld. Via een inborp die uh, genomen wordt door Van Rijn. En niet echt lekker naar voren wordt gespeeld. En nu met een wilde trap probeert hij uh, uh, Siktorson te bereiken. Dat lukt ook. En Sikterson probeert er langs te gaan. Lukt in eerste instantie wel. En in tweede instantie niet. Want dan maakt hij een overtredingje. En uh, dat is gezien door scheidsrechter de Tagliavento uit Italië. En dus een vrije trap voor Stjauwa. In de rust uh, staat hier op de perstribune iedereen wat met elkaar te kletsen. Zoals dat bewijs van spreken gaat als u de wedstrijd in het café zou kijken. En dan in de rust ook maar eens even zegt, God, wat vond jij ervan? En eigenlijk was vrienden de dat het hier er wel over eens. So dat heeft u ons natuurlijk ook in de eerste helft voor zeggen. Dat Ajax het zichzelf echt wel een beetje aangedaan heeft die achterstand. Onnodig. De wedstrijd behouden is de eerste 5, 6, 7, 8 minuten uh, gecontroleerd. Niet in de problemen geweest en dan een paar domme momenten. En dat geeft dan ook gek genoeg wel weer houvast. Omdat je weet dat het dus eigenlijk wel kan. En dat je niet... Echt in de problemen hoeft te komen. Goede combinatie weer van Ajax. Met een bal die van de rechterkant naar de linkerkant van het veld gaat. Eigenlijk alles één keer raken. Op snelheid uitgevoerd. Maar omdat dat uiteindelijk toch blind zich een beetje verslikt. Moet de bal weer terug. Nu helemaal zelfs naar Vermeer. Dan loopt de Chipsu door. Dan gaat de bal in de richting van Fischer. Die trots van de middenlijn staat. Het kop nu wel verliest. Trots van de middenlijn. Maar dan even verderop staat Eriksen. Die moet met zijn voeten met de bal zien te komen. Dat lukt eigenlijk maar half. Fischer gaat over de knie bij chipsuw. Blijft geblesseerd liggen. En is daar echt wat aan de hand of doet hij een beetje alsof? Hij heeft in ieder geval een vrije schop gekregen. Hij kijkt nu als de scheidsrechter ook even polsoogte komt nemen. Nogmaals naar de zijkant van zijn knie en denkt het gaat wel weer. Wordt overeind getrokken door Blind. En Ajax mag telkens van de middenlijn een vrije schop nemen. Het begint aardig richting middernacht te lopen hier. Het is een uur later in Boekarest dan in Nederland. Kwart over elf dus. Hier als Ajax bal heeft via de rechterkant. De tegenvallende in de eerste helft in ieder geval Cuenca... Probeert de bal door te koppen naar Siem de Jong. Dat lukt niet, maar de bal wordt over de zijlijn gelopen door de speler van Stiawa. En dus is de imorp daar die voor Ajax naar Van Rijn gaat. Van Rijn helemaal terug naar al de wereld. Al de wereld. Eriksen moet uitkijken, want die wordt even opgejaagd. Er is één wissel geweest. jan Filip is gekomen. Een uh, ja, verdediger, middenvelder. Hij is uh, komen vervangen. André Prepeliccia, die dicht nadat hij al gele kaart had gekregen, tegen een rode kaart aan zat. En dus zal Regenkamp de trainer hebben gedacht, laat ik het zeker voor het onzekere nemen. En dus Filip brengen en Prepaliccia eruit. Ajax even in balbezit, de bal gaat over de zijlijn. En Ajax mag gooien via Blind. Ja, niet vergeten dat Ajax met deze stand natuurlijk gewoon de volgende ronde is. Dat uh, is duidelijk, maar... Het is geen prettige score als Ais een goal maakt. En dat lijkt het wel echt te willen. Dan is de wedstrijd normaal gesproken voorbij. Van Rijn aangespeeld door al de wereld. Ongelukkig de bal terug naar de keeper. Dan lopen ze door. Dat is daarnaast. De bal naar de buitenkant. Nu wordt er weer massaal druk gezet. Onder aanvoering van het publiek. Dat ogenblikkelijk lawaai maakt. Het levert een zwakke trap van Moislander op. Die prooi is voor de nieuwe man. Philippe. En dan komt er een snelle combinatie. En dan is er ruimte. En er zouden geschoten kunnen worden. Maar krijgt Rusjeskoe de bal net niet mee. En uh, zit daar, ik denk al de wereld nog net tussen. En levert dat de eerste hoekschop na de rust op. De vierde in totaal voor Stjouwa Ajax. Nou ja, had er eentje mogen nemen in het einde van de eerste helft. Maar die hebben we maar niet opgeschreven omdat hij nooit genomen is. De te maken, laat op Bledjicci. En die gaat de hoekschop nemen vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Gevaarlijk richting Kenneth Vermeer. Die knap hard in boks, botsing kwam in de eerste helft. Maar gelukkig weer staat. Daar komt die bal richting Van Rijn. En uh, Vermeer die kan vangen. En Vermeer heeft hem in de uh, armen veilig en wel. En kijkt nu om zich heen. Wie loopt er vrij? Mooi, Sander. Maar ja, we weten dat uh, Stjouwa nu echt flink aan het, uh, aan het drukken is. Om het eigenlijk zo moeilijk mogelijk te maken. Maar uh, uh, Moizander komt er goed uit. En dan gaat hij wel over de zijlijn. Ja, dat dan denkt Blind. Die bal is voor ons. En daar heeft hij gelijk in. Maar de grensrechter denkt er anders over. En dus mag Stjowa gooien. Frank de Boer is uh, boos. Het gebeurde voor zijn neus. Hij staat weer buiten zijn duck-out, Net als zijn collega. Van Stjauwa. Maar uh, de ingooi is inmiddels genomen. Hij zegt de bal weer heroverd. Via Paulsen en de jongen op het middenveld balbezit. Opnieuw maakt Sipsuw meters op de tegenstander een uh, zure tijd te bezorgen. Nou, dat nut eigenlijk maar half van de bal gaat via Vermeer naar de buitenkant waar Kwenka de lucht in moet en dat het kop nu wel verliest. Maar het geluk heeft dat Latopici die kop nu wel weer de bal over de zijlijn komt. Zo krijg hij toch. Na een nederlaag nog een klein bonusprocentje. Dat mag dan worden uitgepakt door Van Rijn, die de invoering genomen heeft. En zo, het gaat dan met de 50 minuut. Van de wedstrijd 1-0, de voorsprong nog altijd. Voor Sterwan Boekereis, de bedoeling, na 38 minuten van Latov leficië Waar vooral Van Rijn boos over zal zijn. En dat is de tussenstand in Boekarest. En ik hoor iets in mijn Ik denk dat we even naar het match... Nee, niet naar het matchcentrum, want Deli Blind heeft de bal. Er speelt de bal op uh, Sigtorsson. Sigtorsson naar Eriksen. Eriksen goed doorgespeeld naar De Jong. De Jong naar Kwenka, Kwenka op het punt van het strafstofgebied. Trekt naar binnen. Cuenca uh, buitenspel is dat. Lijkt mij zo. Wordt niet gegeven, wel gegeven. De doorgelopen Deli Blind was zomaar gevaarlijk voor het doel van Stjauwa. Maar hij stond buitenspel en zoekt nu als een haas zijn plek weer op. Links achterin bij Ajax. Die heeft het helemaal te pakken. Sinds hij een goal gemaakt heeft tegen Roda... is hij er al een aantal keren dichtbij geweest. En ook nu laat hij zijn gezicht wel weer eens voorin zien. Ja, Waarom ook niet? Als er zo'n moment is in je leven dat het ineens allemaal een keer je kant op zou vallen... Dan moet je daar gebruik van maken. Nu lukt het niet Ajax heeft wel de bal weer. Omdat op het middenveld zien de Jong en ook anderen goed storend werk verrichten. Zien de Jong paast. Doet hij terwijl hij uitgeleid? Dat loopt meestal niet goed af. Ook nu niet, Carlos stapt de bal de andere kant op. Doet dat ongecontroleerd. Tatoe komt er toch bij in de middencirkel. Kan de bal niet bij een medespeler krijgen. Opgevangen weer door Ajax, Al de wereld. Die weet voor de middenlijn aan de linkerkant. Mooi aangespeeld. Druk gezet weer door de Romeinen. Mooi Sander Paas. Oei oei oei. Weer in de voeten van de tegenstander. loopt net goed af omdat Popa de bal niet kan controleren. Die rolt dan toch weer in de voeten van Alderwereld. Nu komt de beweging bij Fischen die in het centrum komt Vanaf de zijkant, maar de bal niet krijgt. want ook nu een gebaar maakt naar Alderwereld, maar een Paasje niet. Mooi heeft hem gekregen. Mooi gaat op avontuur. Mooi uh, raakt de bal kwijt. En dan moet hij snel terug. Nou, hoeft niet eens. Want het balbezit is al meteen weer voor Ajax via Paulsen. Die zijn positie heeft overgenomen. Centraal achterin. En nu uh, is het al de wereld die wat uh, meters gaat maken. Moet uitkijken. Want daar wordt van de bal afgelopen. Uh, en, uh, door uh, Tanase. Maar het is uh, meteen Zander die de bal weer heroverd heeft. En weer lang blijft lopen met die bal. En hem uh, nogal simpel kwijtraakt aan Chipchoo. Chipchoo nog altijd. Nu 3 tegen 3 Uitkijker geblazen. Chipchoo kan schieten. Chipchoo schiet. Op wacht heel lang. Schiet tegen Deli Blind aan. Maar het balbezit blijft voor Nu weggetrapt door Pals, ook niet echt overtuigend. Zo die bal nog altijd op 25 meter van het doel. Tatou, Paas, de Rusescu, Tanase. Zou er iemand willen schieten? Rusescu, Paas in de buitenkant. Waar Latov Lafice aan de linkervleugel probeert het veld breed te houden. Zo loopt de aanval van de Roemenen wel lang door. Maar lijkt de angel er wat uit. Zeker als nu Van Rijn zich ermee vermoeid en de bal over de zijlijn trapt. Het is wel een ingooi voor de Romeinse ploeg. Na 52 minuten ruim staat Ajax nog dus even. Met het hele helft van Minus Srichtonsson op de rand van het eigen straffelgebied. En hebben de Romeinen daar, nou ja, ik wil niet zeggen de tijd van hun leven, maar kunnen ze wel redelijk vrij. Daar met veel mensen blijven staan. Verre ingooi. Tatoe de lucht in. Blijft eigenlijk staan. Er wordt geschoten. Dat had Popa tenminste geduld, Maar er zit nog net een Ajaxbeen tussen. Het uitverdedigen van Fischer is laconiek en dus slecht. En levert dan meteen nadat Ajax de bal even heeft en rovert weer bal verlies op. En dus blijft Ajax in de achteruit. Ja, want nu staan er twee mensen vrij in het strafschopgebied. Er is één daarvan, Chipchou. Chipchou op de rand van het strafschopgebied. Wordt een beetje uitgewerkt door Van Rijn. En speelt de bal dan uh, terug. En dat is maar goed ook op Filip. Uh, maar nog altijd balbezit voor Stjouwe. Dat echt uh, werk maakt van aanvallen. Heeft de uh, bal gespeeld naar Tanase. Tanase, negen uh, de helft van Ajax. Speelt de bal dan weer naar Chipchu. En dan raakt uh, Chipchu de bal kwijt. En dan kan Ajax er snel uitkomen. Als Verrein uh, de bal ja, eigenlijk blind geeft. Maar door een rare stuit komt hij toch terecht bij Victor Fischer. Ja, omdat de tegenstander er helemaal onderdoor loopt. Die wordt dan op Fischer nog een keer in de luren gelegd. Ook Fischer gaat het strafvolgebied binnen. Krijgt een duw. En? Wat zegt de scheidsrechter? Die, die zegt niks. Die zegt dat Fysi zich laat vallen en dat er geen overtreding is gemaakt. Dan komt er aan de andere kant meteen een tegenstoot van de Roemenen. Waar Ajax met vijf man achter de bal maar moet aannemen dat dat voldoende zal zijn om die te neutraliseren. Aan de linkerkant loopt de aanval door. Voor het doel heeft Tato zich gemeld. Maar komt daar ook een bal die zit aan de voeten van Rusescu vastgeplakt lijkt het. Dan komt toch daarnaast ook even het spel voor Souti buitenkant bij Poppa. En golft het spel van links naar rechts en van voor naar achter. Het geeft Palsen uiteindelijk de hoefstop weg. En dat is dan nummer 5 voor Stjowa Bukeris. Het is in ieder geval hartstikke leuk om naar te kijken. Maar ik kan me voorstellen als je supporter bent van Ajax. Dat je, laat ik het gezicht formuleren, niet met een gerust hart. En al zeker niet rustig op je stoeltje zit. Tiende minuut na rust. 1-0 e Stjowa leidt. Ajax eerste wedstrijd gewonnen met 2-0. Heeft nog een doelpuntverschil in het voordeel. Nu de hoekschop vanaf de uh, rechterkant. de linkerbeen van Latov-Levici. Dan komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt door Siem de Jong. Wordt ingeschoten door Tanase. En dan van de lijn gehaald door Ajax. Dat is uh, mooi. Kwenka is weg. Maar wordt heel simpel van de bal afgezet. En dan gaat de aanval toch weer verder met uh, Chiriches. Maar Chiriches raakt de bal kwijt. is het uh, Fischer die de bal heeft. En de opkomende Kwenka die nu aan de linkerkant uh, staat. Tussen twee man. Brengt de bal terug bij Fischer. Fischer raakt de bal kwijt. En nu moet Ajax weer uitkijken. Nee, het is uh, uh, balbezit voor Ajax. Maar niet echt halte slim gespeeld... Door en zo golft het inderdaad heen en weer. Is het spannend, is het uh, toch wel een uh, hele leuke wedstrijd om naar te kijken... als Tjauwa weer in de aanval gaat, maar nu uh, goed verdedigd wordt door Ajax. Ajax is uh, de rust helemaal kwijt. Daarnaast schiet van afstand en schiet een metertje naast. schot is lang onderweg, zeker 20 meter. Is niet verschrikkelijk hard, maar wel redelijk verplaatst. En gaat naar de verre hoek waar Vermeer nog ligt bovendien. Maar de bal naast het gaat viel allemaal wel mee. Maar Ajax is de rust kwijt. De boer komt natuurlijk ook alweer weer eens uit om dat zijn manschap te vertellen. De rust moet terug. Want alleen dan kun je in de wedstrijd als deze blijven drijven. Dan ga je niet kopje onder. Je moet de bal in de ploeg houden. Je moet nu echt in de fase zorgen dat de tegenstander even achter jou aan moet lopen in plaats van andersom. En niet meegaan in het opportunistische spel van de Roemenen in de laatste minuten. De verre trap van Vermeer is ogenblikkelijk weer inleveren geblazen. Er komt daarnaast aan de bal, maar die wordt knap in een luchtenbel geklopt door Pauls zodat Ajax de bal heeft. Er lopen drie man warm van Stjauwa. Waaronder Nicolic, die lange spits die als uh, pinchhitter mogelijk ingezet gaat worden. Als Ajax de bal heeft met Mooi zander die veel... Uh, kleine foutjes heeft gemaakt. Vooralsnog niet uh, met problemen uh, AX heeft afgelaten. Maar toch, hij uh, speelt niet de beste wedstrijd, de ex-AZ'er. En nu is het uh, Paulsen. die om zich heen kijkt en uh, even heel rustig die bal bij zich houdt. Ja, dat is slim. Nu uh, moet wel iemand gaan komen. Dat doet uh, Ruzescu. En dan uh, gaat de bal naar Alderweireld. Alderweireld bal de diepte in naar... Cuenca, maar Cuenca kan er niet bij komen, zal toch achter die bal aan moeten rennen en doet dat goed, want herover de bal bijna, gaat wel via de Spaanse rechtervoet over de zijlijn en dat is even mooi om snel naar Frank Vilaar te gaan in het middencenter. dan kunnen we gelijk even melden hoe het staat bijvoorbeeld bij Chelsea tegen Sparta Praag. Nog altijd 1-0 voor Sparta Praag, maar Chelsea dringt aan, raakt een keer via Ramirez de Paal, Mozes schoot een keer naast een stiftje van Torres wat net niet lukte. Maar dat rijtje heb ik er net ook op genoemd. En daarna scoorde Parta Praag. Dus je weet het maar nooit. En Liverpool scoort zojuist de 3-1 tegen Zenit Sint-Petersburg. Heeft dus nog één goal nodig om stiekem toch door te gaan naar de volgende ronde. Zij kunnen het misschien wel. Misschien kan Ajax het ook wel. Nou, dat hopen we dan maar. 1-0, dat volgens jou van 57 minuten. Als onze microfoon niet was dichtgeschoven, hoorde u een kuchje. Dat was van mij waarvoor excuus. Terwijl nu uh, Ajax-verdediging via al de wereld aan de bak moet. Als Rusescu wel heel lang mag lopen met de bal. Chipsjew is het trouwens, maar die wordt uiteindelijk toch opzet. Op de rand van het strafhoekbuurt of eigenlijk al een metertje erin. Ajax neemt over aan de rechterkant van het veld. Quenk aangespeeld. Glipt langs zijn tegenstander, maar nog op de eigen helft. Ajax komt nu met vier, vijf mensen. Ruimte aan de linkerkant bij blind. De paas is lang onderweg, maar komt uiteindelijk aan. De Roemeense coach heeft weer aanwijzingen en wijst zijn team terug. Daar waar Ajax probeert gebruik te maken van de ruimte aan de linkerkant. Dus die nu wel weer dichtgelopen, zoeken ze hun heil in het midden van het veld bij Eriksen en bij Paulsen het balbezit voor Blind, die begin maart gesprek zal hebben met Ajax... over eventuele verlenging van zijn contract. De International, die het opvallend goed doet bij Ajax... Met de bal bezit nu voor. Mooi Zander. Mooi, Zander, mooi Zander naar Blind. Blind aan de linkerkant. En meteen doorspelend op Sikterston. Sikterston, goede bal. Op Fischer. Fischer, haal eens uit. Schiet maar. Ja, doet hij. Net naast het doel van de keeper. Maar dat was dan eindelijk. Eh, eigenlijk het eerste schot van afstand. Dat richting het doel gaat van Tatarusanu. Ik zou dat graag wat vaker willen zien. Fischer deed dat eh, goed. Het scheelt heel weinig. Een, een halve meter. En eh, anders had Ariks eh, nu wel op 1-1 gestaan. Het was een uh, goede bal van Victor Fischer. Maar het blijft nog altijd 1-0 voor Stjauwa. Het was krachtig en hard geschoten. Nou staat hij, hij niet in mijn beleving bekend... als iemand die nou zo'n schutter van afstand is. Maar dat blijkt hij dan toch behoorlijk te kunnen. Malbezit voor Ajax weer, Vermeer, die bezoek krijgt van Rusescu... Wel gezien heeft dat hij komt en dan de bal meeneemt. De andere kant op. Als de rechter en hem dan probeert af te leveren bij Cuenca. Die gaat de lucht in. Verliest van Latov Maar zoals dat zo even ook gebeurde, kopt de linksback dan de bal over de zijlijn. De maker van de enige goal van deze avond tot nu toe. 1-0 dus voor Boekarest na een klein uur. Ajax aan de bal via aan de rechterkant van Rijn. Die probeert de bal in het midden af te leveren bij Sigtelsson. Die. Uit het duel probeert te blijven, naar de bal toe wil stappen, maar eigenlijk een beetje struikelend aankomt en de controle niet vindt. Balverlies leidt. Tatoe neemt over, maar staat in de middencirkel en wordt onder druk gezet door Eriksen. Kan niet naar voren en moet terug naar achteren. Doet dat ook en uh, dan is het uitkijken geblazen. Want daar is hij weer, die linksback. Latavlevici speelt de bal voor het doel, maar die wordt opgevangen door Paulsen. Paulsen naar uh, Cuenca. En Cuenca, nee, die heeft het niet door. Weer een slechte bal. En dan kan er weer overgenomen worden door Latov-Levici. Maar de bal gaat via Eriksen of is het Siktorsson zelfs. Siktorsson die mee Dat gaat de bal over de zijlijn en Max Stjawa gaan gooien. Bij Ajax uh, geen warmlopers voor zover ik dat kan zien. Dat uh, heeft de boer nog niet nodig gevonden. Behalve in het deel, eerste deel van deze wedstrijd natuurlijk even Sillis. Het voor meer gebaseerd op het veld lag, maar dat gaat allemaal wel weer. Dat er nu vanaf afstand geschoten kan worden. De bal van richting wat vooral het op de paal komt. Ajax ontsnapt aan de 2-0 achterstand. Het schot van Popa van 20 meter oogt niet zo gevaarlijk. Maar wordt onderweg van richting veranderd. Waardoor iedereen op het verkeerde been staat. En de bal op de paal komt en terugstuit het het veld in. En daar wordt Ajax een uh, grote probleem bespaard. Want uh, 2-0 dan is het andere koek. En nu na een uur blijft het 1-0. En na enig 5 en 6 gaat de bal dan over de achterlijn. En komt er nog wel een hoekschop, De zesde voor Stjouwer. Vanaf de rechterkant daarnaast aanzien voor het doel er wordt er gekopt. Nu net niet, toe Gaat er onderdoor. Overigens, die bal was zeg maar half binnenkantpaal. We hebben we tegenwoordig ronde palen. In mijn tijd, ja inderdaad, heel lang geleden waren het vierkante palen. En was hij erin gegaan. Nu is het, oh, Moisander moet uitkijken. En doet dat maar net aan. Maar hij ruikt wel de bal kwijt. En kan er overgenomen worden dus door Stiawa. Dat echt uh, uh, vleugels aan het krijgen is. En nu is het Moisander die uh, met blindzamen voor de herovering van de bal zorgt. En kan in de bal moeizaam terugspelen. Doet dat nou toch niet, jongen? Veel te gevaarlijk richting Vermeerde. Die heel snel de bal naar voren moet trappen. En dan raakt hij hem kwijt. Steaua van afstand uh, lijkt hij te gaan schieten. En uh, ligt er een uh, blessure, uh, Tanase met een blessure aan de zijkant. Blijft het balbezit wel voor Steaua. En is het uh, Rapa die de bal nu naar Tanase speelt. Weer doet Ayers het zichzelf aan. Uh, teruglopen. Uh, daarmee eigenlijk je tegenstander uitnodigen om te zeggen kom maar. Dat doet de tegenstander dan ook nu eindelijk als de bal even teruggaat loopt Ajax wel weer een paar metertjes naar voren om daar de tegenstander niet te makkelijk te laten komen. Dat levert een lange bal op van Stelwa van achteruit die niet te belopen is voor Poppa, de man die dus met de paal schoot. Maar Ajax moet, euh, laten we zo zeggen, niet te ver naar achteren kruipen. Ajax moet zorgen dat het de rust aan de bal weer terugkrijgt. Terwijl er nu gefloten wordt omdat Vermeer de bal die naast naastgeschoten werd helemaal bij de cornervlag wilde ophalen. Terwijl er uiteraard al lang een nieuwe bal klaar lag. Dat hoort er in deze fase allemaal bij, hoe wil? In deze fase, na 62 minuten tijd rekken. Ajax doet het wel, want het staat met 1-0 achter en met de rug tegen de muur. En is dan aan de tweede treffer ontsnapt nadat die bal van de pophouders via de paal terugstuitende het veld in. Ajax zit in de problemen in Boekarest. Met balbezit weer voor Stjauwa. Achterin is het uh, Chiriches die de bal naar voren speelt. En is er weer ruimte voor. Stiawa moet er uitgekeken worden. Omdat Roescu de bal heeft gekregen. Geeft hem terug aan Chiriches. Bal naar de rechterkant is het Rapa die hem heeft. En aan de rechterkant staat Popa te wachten. Maar die krijgt de bal niet. En dan wordt de bal tegen de billen van Eriksen geschoten. En kan Fischer er vandoor. Maar de man die de bal tegen de Billen schoot doet goed werk door te storen. En dan kan er weer overgenomen worden door Chiriches. Chiriches komt aan de rechterkant is Tanase mee. Maar er gaat een vlag omhoog voor Popa. Die de bal denk ik beter had kunnen laten lopen. Voor Daarnaast is een rug dat misschien niet gezien heeft, omdat hij hem zelf aannam en hij stond buiten het spel gaat de vlag omhoog. Mocht Ajax even op adem komen met het nemen van de vrije schop, waar het anders ik anders als ik pauze was even de tijd voor zou nemen. En als ik Ajax een tip mag geven, zou ik nu proberen om de bal even een minuutje in de ploeg te houden. Speel hem maar rustig achterin rond. Want je moet even het ritme van de tegenstander breken. Wat doet Mooistander? Die geeft de bal een peer naar voren, waar die aan de zijkant wel wordt opgevangen door Van Rijn. Ja, als je hem daar nu meteen inschiet, is het ook goed. Maar uh, Van Rijn met een risicovolle bal. Sigterson moet uit de dekking lopen. Kan de bal in het bezit houden. Moet hem terugspelen naar de linkerkant van het veld, maar blind. Ik zie uh, voor Ajax Boerichter en Schöne warm Nou, Boerichter lijkt me logisch met het oog op uh, uh, Cuenca... die niet in de wedstrijd zit en nog geen fatsoenlijke bal heeft gegeven. Terwijl ook aan de kant van uh, de heren uh, Roemenen gewisseld gaat worden zo dadelijk. Ik denk dat Nicolits gaat komen... We eerst kijken naar de aanval van Ajax. Met aan de linkerkant uh, Fischer. Fischer trekt naar binnen. Die loopt er vrij. Achter hem Paulsen. Paulsen, de andere deen dus. Bal breed naar een Naar Moijsander. Moijsander naar een Belg. Naar wereld. En wereld kan hem uh, weer doorgeven naar voren. Naar een Nederlander. Naar Siem de Jong. Die speelt hem naar Van, uh, van Rijn. Van Rijn naar Aldewereld. Al, wereld, Paulsen. Paulsen. En dit is goed wat Ajax doet: uh, temporiseren. Bal in de ploeg houden. Via Eriksen weer terug. Naar Moijsander. Moijsander nu over de middenlijn. In de voeten van Fischer. Fischer Kijkt. Die loopt in de diepte, daar gaat de bal naar de Jong. Maar de Jong die geeft een uh, matige bal, zo lijkt het. Kan Blind erbij, ja die krijgt hem voor het doel. En dan is er net geen uh, Ajax-been dat uh, er tegenaan kan zitten. Maar blijft het balbezit wel voor Ajax? Ja, en dat komt uh, goed uit, dat geeft de burger moed. Want, uh, zo voorspelde ik al is Ajax wel uh, geneigd om wat, uh, zichzelf wat lucht te verschaffen. Dat komt in deze fase niet zo recht uit. Ingooi voor Ajax, genomen, blind Fischer en dan uh, terug naar Paulsen, nog verder terug naar Moisander. Tegenstander Stoort, dat gaan ze echt niet 90 minuten volhouden. Daar is het pijpje ook een keer leeg, dus mat ze maar af. Dat zou je ook nog wel eens goed uit kunnen komen straks. Van Rijn terug naar Vermeer. Vermeer wijst. En uh, wil graag dat ze een veld breed houden. Dat doen ze eigenlijk te laat. Dan gaat de bal met een boogje naar voren. dan moet... Erik zou het luchten willen aangaan met een tegenstander die anderhalve kop groter is. Dat heeft geen zin, hij probeert het niet eens. Dan uh, gaat de bal weer op de ajax -helft komen en wordt daar een overtreding gemaakt. Aanvallende fout, het spel denk ik zelfs dat het ja. was van en Dan krijgt Ajax een vrije schop. Er kan er gewisseld worden, dan komt uh, Nikolic, die dus in de eerste wedstrijd in de basis stond. Maar vandaag gepasseerd werd in het elftal voor Tanase Die dan uh, toch, vind ik, niet heeft kunnen brengen. Wat hij normaal wel kan brengen, het is echt een begenadigd voetballer. Maar dat is er vandaag eigenlijk niet echt uitgekomen. Hij gaat als laten we zeggen, middenvelder, aanvallende middenvelder naar de kant. En er komt nu echt een echte spits bij. boomlange jongen. En dat betekent dat de bedoelingen van Stjowa Bukeres toch ook wel duidelijk gaan worden. In dat laatste deel, dat laatste stukje, 25 minuten nog in deze wedstrijd. Met balbezit voor Ajax, maar niet goed. Maar ook niet goed van uh, Stjowa. Als Poulsen de bal geeft aan Fischer. Fischer met de Eriksen. Bal helemaal terug naar al de wereld. Vermeer. Vermeer kijkt om zich heen, hij loopt de vrijpals en uh, links van hem krijgt hem terug. Uh, uh, Vermeer zeg ik, Van Rijn natuurlijk. Van Rijn naar Vermeer. Ja, al die schilders bij elkaar. Je zou er van in de war raken als Van Gogh de bal naar voren speelt naar Blind. Blind terug naar Eriksen. Eriksen naar Fischer. Fischer naar Eriksen. Eriksen tussen drie man gaat pingelen. Raakt de bal kwijt, dat is gevaarlijk. Maar daar zit uitstekend paals tussen En nu zijn er mogelijkheden voor Ajax. Fischer dribbelt wat, geeft de bal aan de buitenkant mee aan Cuenca. Die daar denk ik niet op rekent. De bal is ook een beetje te hard trouwens. Maar omdat er in de baan van de Paas nog een speler van de tegenstander stond, Cicciu... Die tilt ook nog wel zo'n been op om de bal tegen te houden. Maar dan zeilde die bal langs. Ja, dan sta je als aanvaller een beetje op het verkeerde been. Of de hink op twee gedachten. De bal schiet dan vervolgens door. En dan levert Stjauw aan Ingooien op die richting de middenlijn gegooid wordt. Daardoor Ajax weer onderschept. Wel een fase nu weer van 5, 6 minuten waarin Ajax nou ja, echt door het oog van de naald gekomen is met die bal op de paal. En daaromheen wat uh, moeilijke, hachelijke momenten heeft gezien. Zich niet lekker voelde ook vooral. Nu wel weer terug is. Daar waar het wil zijn, namelijk in de relatieve rust... Met de bal aan de voet, de bal in de ploeg. En dan de tegenstander maar meters laten maken. In de wetenschap dat je het wel redelijk kan uittikken. Maar goed, zo'n fase hebben we in de eerste helft ook gehad. En dat werd afgesloten. Omdat er één diepe bal van achteruit van Kirikes in de loop meekwam van Latte Die 1-0 maakte. En nu leiden de Roemenen opnieuw balverlies. Neemt Blind over. En kan Ajax het balbezit weer in ere herstellen. Ik moet zeggen, Blind speelt een hele aardige wedstrijd als ja. linksback. Uh, balbezit voor Gwenka. Maar ja, die raakt hem uh, weer snel kwijt. Het uh, handje gaat omhoog van dat er een overtreding zou zijn gemaakt. Maar dat is niet het geval. En dus kan Stjoua in de aanval gaan. En uh, is dat uh, Rapa die de bal naar de rechterkant geeft naar Popa. Uh, kort balletje. Ik wil hem terug hebben, Popa, maar dat uh, lukt niet. Adrian Popa, de rechteraanvaller, uh, aanvaller, raakt de bal kwijt. En dan kan Ajax uh, weer via Cuenca en Eriksen. Eriksen temporiseert, doet het nu wel verstandig. Want hij had de bal eigenlijk mee kunnen spelen met een paas. Met risico in de loop mee bij Fischer die de diepte ging, Maar kiest voor de weg terug. Kiest voor veiligheid. Uh, veiligheid voor alles. Dat geldt vaak in het leven. Maar in de wedstrijd die Ajax speelt vanavond in Boekenrest geldt dat in deze fase zeker. 68e minuut. 1-0. Nog altijd de voorsprong voor de Roemenen. Nadat Ajax vorige week met 2-0 won De Roemenen maar weer een slecht uitverdedigende bal zomaar inleveren. Bij Fischer. Korte combinatie met Sikvason. Fischer dribbelt er nog één voorbij. Moet dan in de breedte gaan lopen omdat hij te veel tegenstanders tegenkomt. Verliest dan ook nog de bal. En dan kan de fiets, die weer mee vandoor. Heeft Ajax zes mensen achter de bal. Dat lijkt me genoeg om de vier van de Roemenen tegen te houden. Ja, ik zit te kijken naar een meneer die heel boos is naast mij. Uh, maar het uh, spel gaat wel verder. Via Paulsen die de bal over de zijlijn speelt, een, uh, een Marshall een Stuart die uh, uh, even wat uh, problemen maakte. Uh, of iemand anders die problemen naast ons maakte. Maar goed, dat is opgelost. Lampen nou, is uh, zeer meelevend hier. Maar ook sportief moet ik zeggen. De inworp is voor Stijwa Boekarest Voor Latevliici. Doet dat uh, vanaf de linkerkant. Een meter of vijf van de cornervlag vandaan. En dan eens kijken hoe ver hij kan komen. Daar komt zijn inworp. Uh, doet dat uh, uh, bij Nicolic. En dan gaat de bal eigenlijk uh, via Cuenca uit het strafhofgebied. Maar wordt de bal weer geschoten richting het doel van Vermeer. Maar en dat scheelde zeker een meter of 3-4. En dus mag Vermeer heel rustig de bal weer in het spel gaan brengen. Ja, daar gaat hij de tijd wel voor nemen. Die gaat daar straks nog een kaart voor krijgen ook. Dat voorspel ik nu maar vast. 20 minuten voor tijd. Dat heeft over het algemeen niet zoveel zin. Double oh, de wissel. dubbele wissel bij Ajax. Ja. Uh, even kijken. De in, daar hadden we al gezegd, gezegd eigenlijk. Boerrichter en Scheunen. Naar de kant Cuenca. En ik neem dan A Sigtalson. En dat hij dan weer uh, de jong in de punt van de aanval zet. Of laat hij die staan en gaat hij het anders doen. De eerste die eruit gaat, Koenka. Nou, dat was niet zo verrassend. Daar komt al even een strikt boer richting voor het elftal. En dan gaat de board, het boord weer omhoog. En dan zien we de tweede van Aars die eruit gaat als het bord zou werken. Ja. En inderdaad is dat Sigtasom die naar de kant gaat. Dat betekent de Jong weer spits. En Schöne er op het middenveld bij. Dat zijn uh, geen gekke wissels. Zo deed de boer dat eigenlijk in Waalwijk afgelopen zondag ook, zeg ik uit mijn hoofd. Volgens mij klopt dat uh, en dat betekent dat Siem de Jong, nou ja, die kun je overal neerzetten. Dat blijkbaar weer weer de spits is. De dubbele wissel bij Ajax. Gedaan. Vermeer gaat een doeltop nemen. 20 minuten nog te gaan. 1-0 e is het nog altijd in Roemenië. Er lopen nog twee kleintjes voor Ajax warm. Dat zijn Serreo en Lukoki. En uh, nu is er een klein duwtje in de rug van uh, Victor Fischer. Die zich boos maakt op de scheidsrechter. Ik kan me dat voorstellen, want het is echt zo'n overduidelijke duw van uh, Rapa. Maar... Uh, uh, het spel gaat uh, verder met balbezit voor Nicolic. Die lange spits, die invaller, die nog steeds in balbezit is. En erg ver mag komen, maar niet ver genoeg voor Stiawa. Want Moisander zit er tussen, maar die raakt de bal ook weer kwijt. En dan is het uitkijken geblazen als de bal aan de linkerkant terechtkomt. Uh, bij uh, Popa, bal voor het doel, maar te hard en te scherp. Kan daartoe niet bij. Bal over de achterlijn. En de, de, de doeltrap is snel genomen op Van Rijn. Het is in ieder geval op deze manier wel een ongelooflijke, ja. lekkere, ouderwetse Europa Cup-avond. Waarbij je op het puntje van je stoel zit. En dan wil ik niet elke keer weer zeuren over die poolfases. Maar wat mij betreft schaffen we dat morgen allemaal af. Want waarom is Europa Cup voetbal leuk? Nou, hierom. Thuis een keer spelen en dan uit enzovoort. Ja, en Balbezit... na nou, twee wedstrijden ja. wint. gebogen. Ja, ja, zo, zo hoort het volgens mij. Balbezit voor Ajax op de helft van de tegenstander. Waar uh, de bal verspeeld wordt. Net wel binnen blijft. Er gaan wel wat handen omhoog maar De bal blijft binnen. Ajax herovert hem dan heel snel. Paalsen, 10 meter over de middenlijn. Kijkt, kan het naar voren? Dat kan best. Dat maar levert Vriesen nou dan gaat de bal, bal naar de zijkant. Dat geeft uh, Van Rijn een hoge bal met een boogje terug. Die dan uh, door Al de Wereld terug wordt gekopt naar Vermeer. Ja, Vermeer heeft hem meegegeven aan Mooisander. Mooisander Eriksen. Eriksen is de bal komen halen en speelt hem naar blind aan de linkerkant. Die steeds aan speelbaar is. Dat is uh, prettig. En dan weer eventjes inhoud. De bal nu terug speelt op Mooisander. Mooijsander naar uh, Al de Wereld uitkijker geblazen. Naar Van Rijn. Van Rijn uh, wordt gevraagd door Schöne, maar die krijgt hem niet. En dan is het een, uh, een, een zo lijkt het wilde trap naar voren. Maar het is helemaal bekeken, want hij gaf het zelfs aan door Sim de Jong naar Boerrichter. Met zijn eerste balbezit. Kijken hoe die eruit komt. Nou, dat is een pittige overtreding. En uh, dat kon wel eens een geel kaartje worden. Uh, Scheidsrechter erbij, oh, ja, geeft de gele kaart aan. Ik denk dat het de invaller is. Filip, die uh, de gele kaart krijgt voor zijn overtreding op Dirk Boerrichter. Flinke tik die hij uitdeelt Boerrichter is er wel weer bij gaan staan. Dat betekent dat de schade aan uh, zijn lichaam meevalt. Ik denk dat hij uh, wel wordt geraakt tegen de enkel. Maar dat hij, uh, hij de voet de van al. zijn tegenstander niet vol voelt. Dat scheelt nogal een stukje. Vrij schot dus voor Ajax. Dat wel halverwege de... Roemeense helft. Daar staat Eriksen zoals altijd bij. En dat betekent dat Ajax de gelegenheid krijgt om nu de koppers maar weer eens naar voren te dirigeren. En was het uit de vergelijkbare situatie vorige week niet zo dat uit zo'n soortvrije schop ook van Eriksen al de wereld scoorde. Dat zou Ajax goed uitkomen nu. Bal voor het doel wordt uh, niet verlengd. Door de man die dat had moeten doen dat hij in de buurt van de bal kwam. Dat was Boerrichter maar die komt er niet aan toe. Uitgededigd van Latte gebeurt met een omhaal. Maar levert bal voor die voor Stjowa. Die bal even weer aan de voeten van Vermeer. Die dan opnieuw kan gaan opbouwen of tenminste dat laat doen door blind. Een minuutje of zeven over half twaalf in Boekarest met een 1-0 achterstand voor Ajax, maar wel in de aanval met Schöne aan de linkerkant, Schöne met de voorzet, heeft die tweede paal, wel wordt ingekopt door. Uh... Uh, ik wilde zeggen Boerrichter, maar de bal wordt niet eens ingekopt, wordt naastgekopt. En Sim de Jong, die zat eigenlijk te wachten, die stond te wachten dat hij die kopbal van uh, Boerrichter voor de voet zou krijgen. Maar Boerrichter ging voor eigen succes, raakte de bal volkomen verkeerd. En de bal gaat naast het doel van keeper Tatarusanu die ietsje meer te doen heeft gekregen in de afgelopen paar minuten. Maar naar mijn zin nog te weinig balbezit voor Latas Luffici, linksbek, teroot van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld is bij Popa-beweging, in het centrum is bij Tattoo beweging Die kopt door, daar komt politie bij omdat hij de bal te scherp heeft doorgekomen en vermeer de bal gevangen heeft. Die heeft hij weer uitgerold. ook inmiddels naar Paulsen. Kwartier nog, ruim 74 minuten gespeeld, 1-0, nog altijd de stand. 1-0 dus in het voordeel van Ciao balbezit voor Blind aan de linkerkant van het veld, teroot van de middenlijn, gaat de bal naar Eriksen, terug naar de verdedigers. Mooi Sander, opgejaagd. Terug naar Eriksen. Dan weer naar Poulsen. Ook opgejaagd door Nikolits. Poulsen, pas op wat je doet. Wegdraaien. Dat oogt allemaal wat traag. Dan gaat de bal naar Blind. Die daar niet op zat te wachten. Die wordt opgejaagd door Popa. Die wil terug. Maar dat kan eigenlijk niet. Dan moet Moisander op de hulp schieten. de bal een Ros naar voren geven. Maar dan de Jong wel de lucht in gaat. Maar dat duel eigenlijk al niet kan winnen tussen een overmacht. En de bal weer voor Cardos is. En dus voor Steauwer. Ja, er kwam te weinig aansluiting van het middenveld van Schöne. En van Fischer. Die zich af en toe ook in de spits laat zien... Bij uh, de kopbal van uh, de Jong. Waar de Jong dus uh, ja, eigenlijk een beetje boos was dat er niet meer steuk kwam. Balbezit uh, achterin voor de man van de gele kaart van zojuist Filip. Filip die uh, breed speelt en nu uh, uh, de bal waarschijnlijk weer terugkrijgt. Nee, het is uh, die balletje op Nicolic. Ja, die mag toch eigenlijk uh, al de wereld er niet uitlopen. Dat lukt ook niet. En al de wereld knalt de bal het publiek in. Keihard. Ja, u hoort hoe het publiek daarover denkt. Uh, vindt dat niet echt prettig. Terwijl de bal uh, uit het publiek het veld in wordt gegooid. En Van Rijn denkt van, uh, nou jullie pakken hem zelf maar. Ik ga het niet doen. En uh, dat uh, scheelt weer seconden. Want die bal rolt tergend langzaam. Die tweede bal dus over de zijlijn. De inworp wordt uh, wel snel genomen. Richting Nikolic weggekopt door Van Rijn. En dan uitkijken, geblazen. Doelpunt! Wat een schot zeg. Wat een prachtige goal. Kan niet anders zeggen. Het is 2-0... En wie is de doelpunt te maken? Is dat die. Uh, uh, Rapa? Ik denk het haast wel. Rapa zou het kunnen zijn geweest. Een schot. Een prachtige volley. Heel hard in de bovenhoek achter Vermeer. En zo staat het 2-0 voor Stjouwa Boekarest. Dan kunnen we weer van voren gaan zitten. Ja, dat. Uh, terwijl we zometeen gaan vragen om het geluid bij de buren ietsje zachter mag en er op de achtergrond nog gewisseld gaat worden. Het is een uh, knal van je welste die op het doel van vermeer wordt afgevuurd. Het lijkt wel Kirikes die uh, het uiteindelijk doet. Uh, er wordt gewisseld trouwens van wat dat waard is. Piero Lesco komt in het elftal voor Tato. Het zal allemaal wel, maar een uh, ongelofelijke knal van afstand die inderdaad van de voet van Kirikes via Houtwerk en aanverwante zaken in het doel achter Vermeer verdwijnt. En zo is er een uh, flink probleem voor Ajax aan het ontstaan. Want uh, daar waar Ajax dus daar de schapen zo bedrogen leek te hebben, niet in de problemen leek te komen, zit het nu tot over de oren in de problemen. En zal het maar moeten hopen dat het deze. Mag ik één keer heksenketen zeggen in Boekarest? Weet te overleven of wordt het erger nog als Popa weg is vanaf de rechterkant, de bal binnen blijft, hij een voorzet wil geven, blind wegglijdt, dat kan er dan ook nog wel bij. Popa met de schaarden langs gaat, een korte 1-2 aangaat en dan uiteindelijk kan Ajax even overnemen, er rolt in ieder geval de bal het strafse niet weer uit. Maar eh, och, och, och, wat zitten de problemen aan te komen voor Ajax? bal balbezit uh, de heer voor... Uh, Stjouwen, het is uh, Gardos die de bal heeft en probeert ervoor het doel te krijgen. En uh, blijft het bal bezit. Nu is die invaller Pierpoletsko die de bal naar buiten geeft. Vlad Sjerdicicic, dat is inderdaad het doelpunt te maken. Uh, ja, we weten het meneer. Rustig, rustig. Ja, wij mogen natuurlijk, dat is wel het voordeel van de wedstrijden in het buitenland. Voor een van de twee ploegen zijn, de Nederlandse ploeg. En uh, vandaar dat ik uh, toch wel een beetje voor Ajax ben. Maar dit zat er wel aan te komen. Want in de hele tweede helft tot nu toe, terwijl we nog 12 minuten te gaan hebben. werd Strouwen toch steeds sterker. Was toch veel vaker op de helft van Ajax te vinden dan in de eerste helft. En Ajax heeft inderdaad, zoals Bas dat zo mooi zegt, een groot. Probleem, Want er staat 2-0. Er is natuurlijk nog geen man overboord. Maar toch, Ajax zal nu toch wel weer moeten gaan komen. Ja, een uh, zondagspot natuurlijk van heer Kyrikes. Maar uh, niet minder mooi. Terwijl Erikseweg weg aan de linkerkant van het veld. Vast wordt gehouden. Wordt niet voor gesloten. Kyrikes schiet dan tegen de scheidsheft erop. Dat betekent dat Ajax even denkt ze kunnen profiteren. Maar daar komt het er eigenlijk niet eens aan toe. Want de bal voor de voeten van Chiptu valt. En dan aan de linkerkant kunnen de Romeinen opnieuw komen. We zitten uh, op koers van verlenging, dat mag duidelijk zijn we hebben nog 11 minuten te gaan. 2-0 was het in Amsterdam, 2-0 is het nu. Dat uh, zou er dan op zo'n avond ook nog wel bij kunnen. Terwijl de opening door de Romeinen gevonden wordt aan de rechterkant van het veld. Popa langs Blind moet komen, Popa langs Blind moet komen. Het strafgebied inloopt. uit de onmogelijke de bal voor het doel brengt. En daar wordt hij door al de wereld uit de doelmond getrapt. Wij hadden nog bang dat je met je eigen doel schiet. Ook als je het verkeerd raakt. De bal komt volgens weer voor het doel. voor Ajax opnieuw uitverdedigd. Maar oh oh oh, wat zit Ajax in de zorgen? Wat zit Ajax in de problemen? Wat is het, de rust weg? Wat is het vertrouwen weg? De ploeg loopt achteruit. Is niet meer in staat om een bal vast te houden. En uh, de Romeinen ruiken bloed. Ja, dat is duidelijk. Met het uh, balbezit voor de maker van de 1-0. Latov Letici. Die uh, even de, de rust zoekt. En vindt bij Gardos. Gardos balletje breed. En uh, dan uh, via Chiliches te maken of de 2-0 wel weer naar voren gaat. Uh, nee, AS komt er even niet aan te pas bij Stiawa Boekarest 2-0, uh, precies uh, 80 minuten gespeeld. Dus nog 10 minuten voordat we eventueel een verlenging in gaan, Want dat is uh, het geval. Twee keer 15 minuten en eventueel ook nog penalties. En dan is het hier ver na middernacht. Uh, in de kou van Boekarest, want het wordt wel steeds kouder. Maar voor de fans wordt het steeds warmer. Steaua in de aanval. En dat is eigenlijk al de hele tweede helft het geval. Ik moet ineens uh, denken aan die uh, Champions League finale in Moskou. 2008 7... Mm, Chelsea Manchester Ja, die door het tijdverschil twee uur met Europa in Moskou ook ja. heel laat begon. En na verlengingen verlenging en was die wedstrijd geloof ik s'nachts om twee uur afgelopen lokale tijd. Hij was daarbij. Zo gek uh, zal het niet worden vanavond, maar uh, oké. Okay. Bij Ajax staat uh, even kijken, is Serrero klaar om in te vallen. Terwijl Ajax de bal heeft een diep naar voren trapt. Die wordt uh, opgevangen door Fische. Aan de linkerkant van het veld. Fische moet nou oppassen dat hij zich de kaas niet van de brood laat eten. Dat doet hij wel, maar Poppa die dat doet... Heeft een overtreding gemaakt en uh, dat levert Ajax een vrije schop op. In de hectiek is het fluitje van de scheidsrechter al lang niet meer te Fichele. horen. Terwijl nu Fischer naar de kant gaat en Serrero, zoals gezegd, voor hem in het elftal komt de Zuid-Afrikaan. Dat moet dan wat meer power, mag je dat zo zeggen, wat meer... Uh... Maar nou ja, het betere beukwerk als het nodig is. ook Wel, Hij kan aardig voetballen natuurlijk. En wordt nu aangespeeld door Blind. Ja, Blind krijgt hem terug van uh, Serrero. En Serrero geeft weer een. Of Blind, aan Serrero naar Eriksen. Eriksen met de voorzet richting tweede paal. Wordt weggekocht, wordt weer opgevangen en ingebracht door uh, Sjeune. En dat levert Ajax een hoekschop op. Omdat er uh, geen. Contact was tussen keeper Tata Roussanu en uh, zijn centrale verdediger Gardos. En Gardos de bal over de achterlijn. Speelt. En Eriksen de bal nu gaat ophalen om vanaf de rechterkant een hoekschop uh, te gaan nemen. Kijken wat er allemaal mee naar voren gaat. Natuurlijk zijn daar mooi Zander en al Een goal maken in deze fase, acht minuten voor tijd, betekent dat je doorgaat naar de volgende ronde. Normaal gesproken, dat zou ergens goed uitkomen. Eriksen komt de bal, al de de lucht in. wordt gekoppeld oh. op de paal. Hij wordt op de paal gekomen door Boerrichter. De bal springt het veld in waarin de levert Ajax een nieuwe hoekschop op. de kop op de paal. De invallen van Ajax is er dan heel dichtbij. Iedereen let op al de wereld. De bal stuit het er eigenlijk net overheen. En Boerrichter tankt perfect. En kopt de bal op de paal. Dat had Ajax in de volgende ronde kunnen brengen. Oei oei oei wat scheelt het. Maar tegelijkertijd aan de andere kant lag hij ook wel eens op de paal. Nieuwe hoekschop. De heer Van Eriksen vanaf de rechterkant. Daar komt die bal voor het doel. Ja mooi hier gekomen. Bijna een doelpunt zeg. Wat een geweldige redding van Tata Roussanu. En die bal uh, werd uh, ingekomen door Tim de Jong volgens mij. Verrijn. Gaat... Oh Verrijn was het die uh, de bal kopte. Jammer dat die bal uh, niet in ging. Maar prachtig. Oh weer een kans voor Ajax. Ajax uh, in balbezit. Het schot. Ah net naast. Nee, het, uh, dat zat niet mee voor Boerichter die met links de bal uh, schiet. Maar die kommel van Verrijn van werd op een ongelofelijke manier door Tata Rousanu uit uh, het doel gehaald. En zo is Ajax twee keer heel dichtbij. De uh, zeg maar volgende ronde. Ja, dat gevoel heb ik wel. Als Isaac Goal maakt al iets klaar. Maar uh, die keeper heeft uh, nou ja, wat aan de paal te danken. Tata Roussano. Maar dus ook een, zichzelf een goede dienst bewezen. Door een uh, schitterende flex, reflex te laten zien. Zo even die kopbal. Dat is uh, goed gekiept. Zo moet je het ook zeggen. Zeven minuten nog te gaan. Plus extra tijd. 2-0. Spannend puntje van je stoel. Hoe is dit met center? En wat gebeurt er op de andere velden? Frank ja, daar is één andere wedstrijd die dreigt op verlenging af te gaan. En dan kun je drie keer rijden welke dat is. Natuurlijk Chelsea tegen Sparta-Praag. Want daar blijft het maar 0-1 in Londen. Ondanks de kansen die Chelsea krijgt. De laatste uit een vrije trap langs iedereen heen. Maar uiteindelijk ook langs de goal van Sparta-Praag. Kortom, overal nog wel uh, spanning. Benfica staat op 2-1 voor. Dankzij goals. Nederlandse makelij. Een soort van Ola John. Dat is 100% Nederlandse makelij. Zou je moeten zeggen. Tegen Leverkusen. Daarna 1-1 Schurle. En 2-1 Matits, ex-Vitesse. Benfica dus op koers voor de volgende ronde. En verder is het eigenlijk overal nog wel behoorlijk spannend. Zelfs Liverpool tegen Zenit met 3-1. Ook gemaakt door Suarez trouwens. Zijn tweede vrije trap staat al op 26 goals dit seizoen. In alle competities bij elkaar gemaakt. En we gaan gauw verder naar Ajax. Corner voor Stjowa Boekrijs. Bal voor het doel. Wordt weggekopt en opgevangen door Serrero. Die hem niet echt lekker transporteert. Nu is het wel buitenspel. Ja, je... Uh, daarom uh, komt hij er ook niet aan. De een nemer Chipchik. En de bal gaat over de zijlijn. Mag Ajax gooien. Kijk naar de klok. Nog 5,5 minuut. 2-0 staat er. Dat stond ook twee weken geleden op het scorebord. Maar toen in het voordeel van Ajax. Met andere woorden. Verlengen zit er aan te komen. Nog vijf minuutjes met balbezit voor uh, Gardos. Voor Stjowa Boekarest. Gaat lopen met de bal. En raakt hem bijna kwijt. Dan gaat de bal uh, over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Ajax. Dat was een uh, gevaarlijk balletje voor Gardos. Gaan ze dan toch uh, de, de, het opbreken, uh, het ze opbreken. Het feit dat ze zo hebben moeten jagen op de bal. Eigenlijk uh, 60, 70 minuten lang. En erg veel uh, kracht hebben moeten verspelen, de uh, Roemenen. Alhoewel, ja, het is bijna niet uh, te zien aans hoor. Maar zo af en toe zie je toch ook wat foutjes. Wel weer over de zijlijn. Gegooid op uh, al de wereld. Al de wereld kijkt en speelt er wel terug op Vermeer. Het is wel knap hè, dat de Romeinen, een ploeg die al maanden niet in competitie is. Ja. Want het is hier nog winterstop. Dit kan. En ook vorige week in Amsterdam waren ze natuurlijk bij Vlagen gewoon echt goed. Dat is wel uh, knap. Enorme conditie ook. Ja, absoluut. Ze hebben in de winterstop wel heel veel oeverwedstrijders gespeeld, trouwens tegen goede tegenstanders. Maar toch. Blind levert de bal in. Maar doet dat op de helft van de tegenstanders. Zo blijft het zonder directe gevolgen. Filip neemt over. Die uh, ziet dat zijn ploegenoten er uiteindelijk met een rol voor hem ook weer aardig voetbal aan het uitkomen. Dan worden ze opgevangen door Blind. Verliezen ze de bal. Wil het publiek een overtreding. Nou ja, Anders gezegd, het publiek heeft een overtreding gezien. Daar is de scheidsrechter het niet mee eens. Die laat het spel gewoon doorgaan. Ajax heeft de bal. Daarom fluiten de mensen? En Alder wereld trapt de bal naar voren. Doet dat slecht. Op het hoogte van even de tegenstanders. Daar komen de Romeinen weer. Dat betekent dat Pauls aan, aan de bak moet. Philippe geeft een steekballetje naar de zijkant. Daar uh, is Nikolic te vinden die bij het spel staat, denk ik. Ja. Ja, Daar gaat een vlag omhoog. Heel laat. Pas als hij bij de bal komt. Dat zijn helemaal de regeltjes. En dan krijgt Ajax een vrije spot. De klok tikt, dat is geen nieuws. Uh, maar dat hij richting het einde van deze wedstrijd tikt misschien wel 86 minuten. Ruim 2-0. De voorsprong voor Stjauwa bij Stevenen af op Verlenging. Ja, het het, het grappig is, het, het fijn ook wel. Ja, nu is er wel balverlies van Ajax. Dus uitkijken verblazen, maar mooi zonder zit ertussen. Na die 2-0 is Ajax toch wat uh, meer opkomen komen zetten. Uh, dat heeft ook uh, geresulteerd in een paar goede uh, mogelijkheden en zelfs goede kansen. bal op de paal, een uitstekende redding van uh, de keeper. Uh, dus er is nog hoop. De, de storm is een heel klein beetje gaan liggen van Stijoua. Nu heeft Stjauwa wel weer balbezit via Rapa. Ja, en Philippe, terwijl de boer nog maar eens wijst uh, waar zijn ploeg in zijn ogen moet gaan staan. En dat gaat dus nog altijd niet helemaal goed. Nu zijn er wel twee, drie die de tegenstander onder druk zetten. Daar wordt denk ik een overtreding door Ajax gemaakt, maar daar wordt niet voor gefloten. De strijd zegt de bovenop. Zo krijgt Ajax het balbezit terug via Paulsen. En dan heb ik inderdaad de indruk dat de Romeinen, laat ik het zo zeggen, niet meer helemaal fris zijn. Op zo'n fris. En dat daar het beste wel langzaam wat vanaf is. 87 minuten. Een goalmaker zou Ajax van een heleboel problemen verlossen. Want dan sta je in de volgende ronde. Maar een goal maken, daarvoor is niet zoveel tijd. Bovendien na die momenten van Boerrichter en van Rijn met die kopbal op de paal en die redding van de keeper is Ajax niet meer gevaarlijk geweest. Ook. En dat is toch inmiddels alweer vijf minuten geleden. Paalse paas naar al de wereld. de middenlijn. Durft Ajax nog. Diepe bal in de richting van Siem de Jong. Siem de Jong. Zijn tegenstander zit er nog net tussen. En kan de bal voordat Siem de Jong hem eigenlijk... Die ziet hem aankomen en wacht in het strafhofgebied tot die bal er overheen valt. Maar net wordt hij over hem heen gekopt. En levert Ajax dan wel een hoekschop op. De vierde van de Amsterdammers in totaal tegen zeven. Aan de andere kant een indraaide bal van de heer Eriksen. In de 89e minuut van de wedstrijd. Christian Eriksen, maar. Leg die bal op een hoofd, een Ajax hoofd. En zorg ervoor dat Ajax verder bekert. Uh, daar komt die bal voor het doel met moeite, met twee vuisten. Tata Roussano. En dan is het Serrero die de bal terug bij Eriksen brengt. Eriksen weer naar Serrero. Eh, en Serrero naar blind, blind. Balbreed naar Paulsen. Maar alles is nu van de Roemenen op de eigen helft. Gaat er een opening komen richting de linkerkant. Een keurige opening. Van eh, Eriksen gaat de bal naar Serrero. Serrero terug naar Eriksen. Eriksen bij de achterlijn met de voorzet in de buik van zijn tegenstander van Chiriches. En dus weer een hoekschop voor Ajax. En zo krijgt Ajax de tegenstander toch nog met de rug tegen de muur in de slotfase. Dat is uh, wel een prettige bijverdienste. Want uh, de Romeinen moeten daarachter nu toch de boel serieus gaan organiseren om geen averij op te lopen. En die averij zou dodelijk zijn. De hoekschop komt bij de eerste paal. Laag wordt weggekopt. Nou ja, eigenlijk weggetrapt en half gemist ook. Die bal schiet een beetje door, maar rolt wel het strafgebied aan de andere kant weer uit. Uh, Lato de Fiets, Hier is de man die hem ten, als eerste te pakken heeft. Verstuurt ogenblikkelijk een diepe bal die dan door Serrero wordt weggekopt. Dat voorkomt een counter. Ajax heeft de bal snel weer terug ook via Aldewereld. Die eigenlijk nu dus zo'n middenvelder nog op de weg terug was. Na die afgeslagen hoekschop. En de bal nu heeft meegegeven aan Seune. Seune naar Van Rijn. Van Rijn naar Aldewereld. Alles blijft op die helft van de Roemenen staan. Dat betekent dat Ajax aard durft. Maar ook dat de Roemenen, denk ik, echt uh, moe zijn. Ja, duidelijk. Dat is... Uh wel te zien. Als de bal richting Jong gaat, de jong de lucht in wint. Het komt wel niet, maar Serrero bal voor. Daar moet hij toch komen, zou je zeggen, maar het duurt erg lang. Met Eriksen om de bal wil hij eigenlijk onder controle krijgen. Meteen uithalen was beter geweest, maar Ajax drukt in de slotfase. Want we zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Wat heet, laatste seconden. En dan krijgen we nog extra tijd. Als Deli Blind de bal heeft aan de linkerkant, loopt zichzelf voorbij en levert de bal in uh, bij uh, Rapa. En dan kan de bal weer naar voren worden geramd. Maar het is Inderdaad, op bij de mannen uit Stjauwa. Nog drie minuten extra tijd. En de coach is woest, regenkamp En uh, die wil maar dat ze van het doel afkomen. Maar ze kunnen het niet meer. Alle zendermanagers en coördinatoren van radiotelevisieprogramma's denken nu, laat in vredesnaam iemand scoren. Dan hebben we geen verlenging en kan alles blijven zoals het is. Want achter de schermen wordt nu gezweet, kan ik u vertellen. Terwijl Ajax aanvalt in de extra tijd van de wedstrijd. Die dus drie minuten bedraagt en nog een hoekslop krijgt. Nee, een ingooi mag nemen omdat de bal via Latov-Lefici... die een voorzet van Boerichten onschadelijk maakt over de zijlijn en niet de achterlijn rolt. Maar Ajax staat dus echt al 5-6 minuten met het hele elftal op de helft van Stelwa Boekarest. Waarbij je echt het gevoel hebt dat het maar zo zou kunnen dat hij in de extra tijd nog gaat vallen ook. Oh, die extra tijd, daar is al bijna een minuut van voorbij als de ingooi komt. Het in. biedt in, Latovifici komt de bal weg in de richting van Verein Die de ingooi nam, dan wordt er door de Roemenen uitverdedigd. Nou ja, wat heet, een lange trap komt er op de Ajax-helft. Daar staat van Boekarest helemaal niemand meer. En dus is die bal prooi voor al de wereld. En balbezit voor... Uh... Voor Ajax uh, naar Blind. Blind kijkt naar voren. Kijkt uh, naar uh, de kopbal van Boerrichter. Maar Boerrichter krijgt geen medespeler in het vizier. En dan kan er overgenomen worden door Chipchik Chipchik uh, uh, nog altijd uh, heeft uh, de bal aan de rechter. En uh, Cipciu doet dat goed. Speelt de bal naar Popa. En Popa staat buitenspel. En dan even ruzieën met uh, uh, Deli Blind... We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 11 uur, 12 uur in Boekarest. 2-0 de stand, we zitten dik in de extra tijd en we gaan naar verlengingen. Daar ziet het naar uit, we zitten uh, vlak voor het nieuws. Zo dadelijk gaan we uh, terug naar uh, uh, de zender. En dan horen wij vast wel wat er gaat gebeuren met het oog op morgen. Of we hier verder gaan of dat met het oog op morgen uh, de wedstrijd uh, uh, zal vertellen hoe het afloopt. Balbezit voor Stelwe Boekarest. Ik kan niet horen wat er in mijn oor wordt uh, gefluisterd. Maar de bal gaat uh, over de zijlijn. Straks zijn wij weer te horen in Met het oog op morgen. Uh, 2-0 na 90 minuten plus extra tijd bij Steaua Boekarest tegen Ajax. Er is nog een blessurebehandeling. En uh, die wordt voor een speler van Steaua. 2-0. Ja, de zendtijd zit er helaas op wat betreft langs de lijn straks met het oog op morgen. En waarschijnlijk een verlenging dus bij STO Boekarest tegen Ajax. U hoort fragmenten van die verlenging straks tussen 11 en 12 in met het oog op morgen. Ik kijk nog even één keer op het beeldscherm en ik zie dat we bijna drie minuten hebben gespeeld in blessuretijd. Dus het zal blijven bij die 2-0 en dus verlengen in Boekarest. Fijne avond nog.